Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzeveld en de Koentunnel 5 kilometer. En de andere kant op tussen Kadoelen en knooppunt Koenplein 2 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk. Bij de Koentunnel gaat het verkeer in beide richtingen door dezelfde tunnelbuis. Door de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij het Gouwbaakwaddukt 4 kilometer...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 Goedemiddag. 4 minuten over twee vanuit het ijsstadion Tialf in Heerenveen. We kijken als we door het raam kijken naar de 10 kilometer bij de mannen. Inmiddels alweer gevorderd tot de vierde rit. Sebastian Timmerman. Met Kazach aan de leiding in die rit. Dimitri Babenko heet die Kazach. Hij is 27 jaar. Dat weet hij trouwens afgelopen donderdag. Dus uh, twee dagen geleden. Ik ben benieuwd of hij er nog een uh, biertje op gedronken heeft op zijn verjaardag. Hij rijdt tegen Hiroki, Irako. Maar hij is langzamer dan Moritz Gijsreiter was in de rit hiervoor. Eigenlijk vanaf het begin na één rondje, naar de 400 meter. Toen waren ze allebei trouwens sneller dan Geisreiter. Maar vanaf dat moment zie je als het ware de lijn oplopen. Het verschil met de tussentijden van Geisreiter. Dus het zit er niet in, tot nu toe niet in. Maar ik denk ook niet dat dat nog gaat gebeuren in de resterende elf ronden. Dat deze twee die snelste tijd gaan rijden. Dus gaan we ervan uit dat we dadelijk de tweede Dwel ingaan. Ook met die 13-21-team van Geisreiter als snelste tijd. Uit 1982 alweer de Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. Nou Danny Blind, jij kunt je ogen bijna niet van het ijs afhouden. Want Danny Blind zegt iedereen Danny Blind bij het schaatsen. Ja, nee, daar heb ik a. tijd voor nu en b. heb ik dat altijd al een keer uh, willen doen. Ik ben altijd uh, ja, een, een fan, maar voor de tv... En, uh... Nu voor de eerste keer live uh, aanwezig. Ben je echt nog nooit eerder bij het schaatsen geweest live? Nee, nog nooit bij een, bij een evenement zoals dit uh, geweest. Nee, Dat nee. heeft natuurlijk alles te maken met nou, je, je echte werk, de, het voetbal. Ja, je hebt er goed, geen tijd voor, normaal. Het is natuurlijk te koken, altijd uh, in, in het weekend. En, uh, dan, zit, dan kom je thuis van training of van een wedstrijd en dan, uh, dan volg je het uh, op de buis. En, uh, ja, nu kon het. En, uh, via via aan kaarten uh, kunnen komen. En ik moet zeggen, het is uh, indrukwekkend hoe uh, welke snelheden je... Uh, zo, ja, dat, dat zie je dan thuis minder goed als dat je het hier uh, lijfelijk ziet. Ja, dan zie je ze voorbij zoeven. Je ja. hebt uh, net de 1000 meter gezien. Nesbit. Ja, mooi. Uh, boer natuurlijk. Ja, ja nesbit is natuurlijk een klasse apart. Dat, uh, dat, dat was uh, uh, redelijk voorspelbaar dat het zo zou gaan. Het was dus een beetje afwachten hoe uh, Wust het uh, zou doen natuurlijk. En, uh... Ik had de indruk dat ze behoorlijk verrast werd door, uh, door haar opponent. Ja, die uh, die er behoorlijk van uh, doorging ja. ja. Heb je de, bedoel, schrijf jij thuis als je kijkt, hè? schrijf jij mee? Uh, dat, dat was vroeger, ja, hè? Niet dat meer, nee. onze jeugd. Ja, nee. Nou, exact. Uh, zo, zo is ook een beetje de, de liefde voor, of althans... Het... Het kijken naar het schaatsen geboren. Ja. Hè? Het klein jongetje, de, de kranten erbij en de tijden en de rondetijden invullen. Dat, dat doe ik niet meer. Je krijgt het keurig allemaal voorgeschoteld. Dus dat Internet je natuurlijk, hè? Alles, alles is er. Snel. Daarom, dus dat hoeft niet meer. Maar uh, mijn, mijn uh, aandacht voor het schaatsen is er niet minder op geworden. Nee. Het feit dat je dit nu kan doen, is dat een van de hele fijne dingen? Die hoort bij het feit dat je er even niet meer bij bent bij Ajax. Uh, nou ja, iedereen kent het verhaal natuurlijk, de revolte van Cruijff. Ja, Uiteindelijk nee. heb jij het uh, veld moeten ruimen. Nou ja, het is, nou ja, ik heb zelf uh, ontslag ja. genomen. Maar uh, ja, goed, dat, dat is ook zo, ja, inderdaad. Hè. Er zijn nu een paar, uh, paar maanden uh, dat je niks doet, uh, uh, opzeker. En ik uh, ben een paar weken uh, aan het skieren geweest. Uh, nou, nu, nu ben ik hier. Je ziet er ook gezond, Bruin. Uit. Ja, dat is nog, dat ja. is nog van, uh, van de bergen. Maar uh, nou, nu hier vandaag, dus ja... Nogmaals, dat zijn dingen waar je normaal niet naartoe komt. Dus dat is het, dat is het aangename van even een, een kleine break. Ja. Want verder, hè? los van, bedoel, je gaat skiën, dan kom je terug. Maar goed, dan zit je daar toch gewoon weer thuis. Uh, wat, wat doe je verder? Want kom jij bijvoorbeeld nog wel in de arena? Jawel, natuurlijk. Ik, ik, ik, ik kom op de toekomst. Ik uh, ben gisteren training geweest kijken bij, uh, bij het eerste. Ik, uh, ik ga op maandagavond naar jonge Ajax kijken. En ik ga ook uh, gewoon weer wedstrijden van Ajax bezoeken. Dus uh, waarom zou dat niet zo zijn? Ajax is en blijft gewoon een prachtige club. En uh, ik heb daar 26 uh, jaar gewerkt. Dus meer dan de helft van mijn leven. Dus uh, waarom zou ik daar wegblijven? Ja. Heeft het ook nog te maken met het feit dat Delina voetbalt je zoon... Ja, nee, uiteraard. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben ik ben Ajaxiet en ik ben werknemer geweest van, van Ajax. Maar ik ben ook vader van, een, van inderdaad een zoon die, uh, die toevallig bij Ajax speelt. Dus uh, dan moet je die rol ook vervullen. Hè? Dus dan ga ik kijken. En dan blijft de liefde gewoon voor die club. De liefde, nou, voor het stadion, dat weet ik nooit zo, maar in ieder geval voor die club dat blijft altijd wel. Ja, dat, dat gaat natuurlijk nooit over. Wat ik zeg, ik ben 50 nu en als je dan 26 jaar bij, bij die club uh, werkzaam bent in, uh, in al die jaren. Dan, dan gaat dat nooit over natuurlijk. Dat kan niet. Nu je er toch zit, uh, ben je al bezig met de toekomst? En dan bedoel ik niet de toekomst in Amsterdam? Uh, nee, nou, niet, niet zo uh, gericht. Althans, ik zelf niet. Mijn ik weet wat ik wil. En, uh, uh, ik leg de lat daarin gewoon vrij hoog. Uh, maar goed, de komende maanden zeker niks. Ik, ik neem zeker tot, uh, tot, de, tot de zomer uh, ga ik lekker genieten. En leuke dingen doen. En uh, in de tussentijd gaan we afwachten wat er op mijn pad komt. En uh, dat kan op het, op het trainersvakgebied uh, zijn. Dat kan ook omdat ik daar nu eenmaal de laatste vijf, zes jaar in uh, werkzaam in mee geweest. in het, in het management, uh, technisch manager, manager van, een, van een club. Dat kan in Nederland zijn, kan ook in het buitenland zijn. Kijk, ik sta alle, open alle voor opties alles. opties staan nog open. Ja, ik sta open voor, voor heel veel, N niet voor gekke dingen. Zo, moeten, zo hoeven mij niet in uh, vreemde, gekke landen neer te zetten. Maar gewoon, uh, ik sta open voor gewoon uh, wat erop aan voort. We jumpen even naar Sebastian Timmerman. Een paar, hond, nou, een paar honderd, honderd meter verderop. Sebastian in de bocht, daar bij de finish... Want uh, jij hebt natuurlijk de, gewoon de wedstrijd gevolgd, de 10 kilometer. We zijn uh, begonnen aan de tweede wel. Nou ja, nog niet. Maar uh, de boarding gaat zo open. En dan krijgen we de ijsmachines weer op de baan. En de rit tussen Hirako en Babenko zit erop. Hirako, Hiroki Hirako uit Japan vindt altijd wel een grappig mannetje om naar te kijken. Omdat hij verschrikkelijk kan afzien. En hoe vermoeider hij wordt, hoe meer hij met het bovenlichaam naar voren gaat vallen. En dan, dan krijgt hij ook een gezicht. Dat de boekdelen spreekt. Erwin, jij wilde, jij wilde wat over zeggen? Ja, dat, maar dat is typisch Japans. Hè. Die, ik heb het gevoel, ik had Japaner kunnen zijn. <laughs> ik had echt, die Japanners hebben het gewoon altijd heel zwaar. Maar volgens mij, uh, uh, ik weet niet of ze het ook, oh, het ook echt zwaar hebben. Voor mij starten ze de wedstrijd en willen dus, ze bij voorbaat, ik ben tevreden als ik maar gewoon kapot ga. Nou, hij krijgt nu trouwens aan de zijkant van de baan bij de boarding allerlei felicitaties. Maar hij staat nu al vierde. Want ja. hij won dan wel die rit, maar 13, ja, maar hij is 31, 99. En daar gaat het om. Ja, 13, 13 31, eh, 99. Daarmee staat hij nu al vierde. En was hij bijna elf seconden langzamer dan Moritz Keijsreit. Die nog altijd de snelste tijd heeft gehad. Babenko vinden we voorlopig terug op de vijfde plaats. De ijsmachines komen nu, as we speak, de baan op. Uh, gaan dus het ijs verzorgen. duurt ongeveer een kwartier, 20 ja. minuten. Dan vijf minuten. Altijd even laten wachten om dat ijs uh, goed uit te laten harden als het ware. En dan gaan we verder met rit 5. En dat is een rit waar ik bijzonder in geïnteresseerd in ja. ben. Want dan krijgen we de nummer 3 van gisteren op de baan van de 5 kilometer. De 21-jarige, 22 22-jarige Amerikaan Jonathan Cook. En dat zou nog wel eens iemand kunnen zijn... Die uh, het de Nederlanders lastig kan gaan maken op de 10 kilometer. Wel jammer dat hij voor de Nederlanders in actie komt. Jonathan Koek straks in de vijfde rit dus tegen Marco Weber. Daarna komt Ter tegen Bart Swings. De voorlaatste rit Bergsma, Bob de Vries. En uh, Hoa Bukku rijdt in de laatste rit tegen de titelverdediger tegen Bob de Jong. Nou dat allemaal straks dus. Uh, Danny Blind, wij keken net even hier naar die monitor. En dan zie je de koningin binnenkomen, Ja, dan hebben we toch allebei zoiets van wauw. Nou, is een geweldig moment vind ik dat. En je merkt ook aan de mensen dat, dat er heel veel respect is. Dat, dat men dat enorm waardeert. En, uh, nou, ze hebben inderdaad wel meer aan haar hoofd uh, de laatste maanden, helaas. En dan is het uh, goed om, om haar hier zo te zien. Ja. Ja. Ik wil nog even terugpakken op wat jij net zegt. Van, uh, ik heb de lat wel hoog gelegd uh, voor mijn komende uh, plek, voor de komende club waar ik aan het ja. werk ga. Of in de ja, directie, of in, uh, als, als trainer. Ja. Betekent dat dat jij bijvoorbeeld nooit zo'n stap zou doen als wat Erwin Koeman nou gedaan heeft? Naar een club uit de Jupiler League, naar de Eerste Divisie? Nou, ik zeg, uh, cliché eerste klas, zeg nooit nooit. Maar het is niet op dit moment waar ik, waar ik uh, aan denk, nee. En nogmaals, als dat uh, misschien in een in, in wat verdere toekomst uh, aan de orde zou, zou zijn misschien. Maar op dit moment uh, is dat niet mijn ambitie. Nee. Nee, snap jij nee. wel dat hij dat gedaan heeft? Ik ken, ik ken Erwin uh, goed genoeg om, om, om, om dat te snappen. Ja, Erwin uh, is ook een liefhebber, voelt zich niet uh, te groot. Vind, uh, kan, kan grote clubs trainen, dat weet hij ook van zichzelf. Maar voelt zich absoluut niet te groot om, om ook dit soort klussen aan te pakken. En, uh, zit dicht bij huis, denk ik, Eindhoven. Dat scheelt weer. En uh, nou ja, goed, Een paar maandjes weer even op het veld staan, dat dus uh, geeft ook weer wat, uh, wat inspiratie. En het is natuurlijk een bijzondere situatie. Ernest Faber die naar PSV toe gaat als assistent van Cocu. Ja, er nou, moest ja, ja. iets gebeuren bij Eindhoven. Het dus. lijkt mij de perfecte oplossing voor, voor alle partijen. Ja. Morgen, hele belangrijke wedstrijd. Dan ben ja. je wel in de arena, dus. Ja, ja Wat nou, verwacht voor... je? Ja, een moeilijke wedstrijd voor Ajax. Ik, eh, traditioneel gezien eh, ligt dat altijd moeilijk. PSV thuis, de laatste jaren wat minder. Eh, liep het wat beter af voor Ajax. En ja, ik, ik heb toch sterk de indruk dat, dat de titelkandidaat bij deze twee ploegen zit. En eh, normaal zijn die onderlinge confrontaties nooit beslissend maar deze kan wel beslissend zijn denk ik. En ik denk als, uh, als uh, Ajax niet verliest dan geef ik ze een hele grote kans om kampioen te worden. Het is ook wel sajant natuurlijk. Hè? Het is de boer tegen Cocu. Uh, Nou, Twee ja. oude maten uit dat uh, nou, toch een hele mooie elftal van 98. Ja maar ja, zo gaat het in de voetballerij. Op een gegeven moment uh, dienen er zich weer nieuwe, uh, nieuwe mensen aan, nieuwe jonge, jonge kerels. Zoals in dit geval met Frank en Koku. Uh, nou ja, goed. Je, je ziet bij Frank. Succesvol uh, kampioen geworden vorig jaar. ik dus, En Cocu lijkt me ook iemand die weet wat hij wil. Goed, we gaan het zien. Morgen in ieder geval die topper. En ja. jij gaat zo meteen weer lekker kijken naar het schaatsen. Het vervolg van de 10 kilometer. De mooie ritten komen eraan. Meeschrijven, hier wel hè. Oké. Okay. Oké, okay, Danny dankjewel. Blind, dankjewel. We gaan dankjewel. naar muziek. We gaan naar train. Drive-by. On the other side of the street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 En dat was train met drive-by. Train bekend geworden door Drops of Jupiter, lang geleden. Uh, we zitten nog steeds in de dweilpauze, er wordt nog niet geschaatst. We zien de Zambonis inderdaad in traag tempo over het ijs gaan. Uh, wat we net al zeiden, de langzaamste ronden uh, van dit uh, toernooi. En naast me zit inmiddels een man, Janny Romme. Ja, die weet precies hoe het is om hier uh, hard te rijden op de 10 kilometer. Uh, Jannie, hoe kijk jij naar dit toernooi? Ja, het, is een, het is een prachtig toernooi. Kijk, we hebben gisteren natuurlijk een hele mooie wedstrijd gezien. Donderdag was ook al mooi. Maar die vijf hè, van Sven maar, en Bob? Kijk, gisteren was er gewoon een hele mooie sport natuurlijk. Als je de duizend meter zag, eerst met die twee jongens die natuurlijk in de, in de laatste rit zo'n spektakel leveren. Ja, dat is gigantisch mooi. Ja, en toen krijg je de tien kilometer waar gewoon een verschrikkelijk hoog niveau werd neergezet. Eerst door een Amerikaan die niemand verwacht had. En toen kreeg je een batterij aan Nederlanders die gewoon met elkaar battelden om de winst. En ja, daarin denk ik toch dat Sven het hoofd enorm cool heeft gehouden. En ja, gewoon een hele goede tijd heeft neergezet. Ja, want hoe knap is dat eigenlijk van Sven Kramer? We weten allemaal wat hij heeft doorgemaakt de laatste jaren. Hoe hij weer teruggekomen is. Hij heeft natuurlijk de Europese titel, wereldtitel gepakt, all round, Maar dat is toch anders dan zo'n WK afstanden. Ja, maar kijk, als je de winnaar bent en voor vier jaar lang heb je bijna alles gewonnen. En je hebt een heel ja slecht jaar achter de rug doordat je blessure hebt... Uh, gewoon eigenlijk ook uh, leeg bent van vier jaar lang uh, op de top leven, uh, Dan heeft hij... is het zo knap dat je je tank weer helemaal vol kan laden... en kan zeggen van, ik ga er weer voor. En dan ook met een Europese wereldtitel. Kijk, dan is het aan het eind van het jaar... zo'n we wereldkampioenschap ruimte in eigen huis... verwachten mensen natuurlijk van hem weer dat hij wint. Ja, dat is iets, daar zit een hoop druk bij. En als je dan ook nog eens een tijd ziet van 6, 15 die al gereden is... Ja, dat zijn ook niet tijden dat je denkt, ja dat rij ik eventjes uh, makkelijk even nee. ook even. Nee, dan moet je echt wel kwaliteit hebben en, en fit zijn om weer die tijd te halen. Nou, dat deed hij gisteren voortreffelijk. Ja, in het begin van het seizoen leek het er ook even op natuurlijk dat hij kwetsbaar was. Maar ja, op het moment dat je dan weer voor het eerst weer op het ijs staat in een wedstrijd... dan is dat toch allemaal heel anders. Hè? Ja, maar je ziet ook, uh, hij zei dat zelf ook heel terecht. Ik ben nog niet fit, ik ben nog niet op mijn best. Maar dat zag je ook aan heel veel dingen. Dat hij gewoon uh, wedstrijdritme miste... Uh, als je een jaar tussenuit bent, dan, dan heb je wel wat gemist. Hij heeft bijvoorbeeld ook niet uh, in de zomer uh, zo'n wielerwedstrijdje kunnen rijden, waardoor je ook een hardheid opdoet. Dat zijn allemaal dingen die mis je dan. En uh, dan is het eigenlijk meer de ervaring die hem uh, door die wedstrijden loodst. Omdat hij dan al zoveel jaar al die ervaring heeft op een 15 kilometer... en ook op die korte afstanden. Wat hem vooral helpt. Want ik denk dat hij dit jaar ook vooral weer uh, nodig hebt gehad om, om in dat. Ja, wedstrijdritme weer te komen en te zeggen van ja, nu begin ik weer echt goed te rijden. Dus ik denk dat hij de grootste ja, voordeel weer volgend jaar gaat krijgen. Omdat hij weer een heel jaar een wedstrijd heeft gereden. En dat hij dan volgend jaar misschien daar nog extra de vruchten van plukt. is het belangrijkste misschien ook wel geweest dat hij heeft leren doseren. Het feit dat hij nu ook gewoon niet op de 10 kilometer staat. Dat zegt ook wel wat, want Sven Kramer wilde alles rijden en wilde ook alles winnen. Ja, maar als je zo goed bent, dan, dan uh, wil je ook gewoon alles rijden. En als je jong bent, dan kan je ook heel veel. Alleen, ja, hij heeft eventjes toch uh, ja, het voor zijn kiezen gekregen... dat dat dus ook niet helemaal kan. Dat je, dat je ook roofbaar op je lichaam kan plegen uh, door, een, door een grenzeloze ambitie. En ja, het heel knappe dat hij ook, als hij nog niet eens helemaal fit was... dat hij dan nog zijn wedstrijd won. Ik weet nog goed dat hij hier na Vancouver het WK reed. Nou, hij was niet fit. Ik kwam de eerste dag uh, na, uh, op de parkeerplaats hier tegen. Hij zegt: ik snap er niks van. Ik ben gewoon niet goed. En ik sta nog bovenaan. Ik zeg: Dat ja, komt aan jou. Ja, het de bal uit je broek. Je, je, je, je, je haalt er alles uit. Ja, dat tekent voor hem zijn ambities en zijn, zijn, ja, zijn manier van rijden. Alleen ja, dat kan iemand zichzelf ook slopen. Dat is zo. Ja, dat heeft hij natuurlijk gedaan. Hè? Wat dat betreft, ja. Ja, dat weet je ook alles van fysiek op een gegeven moment. Het, het kan een keer ophouden. Ja, en daarom is het, is het goed wat hij dit jaar gedaan heeft... dat hij zich toch uh, gedoseerd heeft. Uh, mede ook door die blessure natuurlijk. En, en door zo'n ja, jaar dat hij er toch tussenuit is geweest... heeft zijn begeleiding, ik denk, een heel goed plan voor hem opgesteld. Te zeggen van, joh, uh, wat zijn de hoofddoelen? Daar gaan we op ons richten. En we gaan proberen uit die basis weer ja, alles gewoon goed te gaan rijden. En eerste vijf kilometer. Nou, dat ging goed toen het alruimde. En gewoon uh, aan het eind van het seizoen gezegd van, joh, we kiezen één afstand en de teampersoet en dat is het dan. Ja, dat doet hij dan heel goed. Probeer eens even in het hoofd te kijken van die concurrent van Bob de Jong... die zo meteen ook nog in actie gaat komen op, op nou ja, zijn favoriete afstand de 10 kilometer. Hoe moet dat zijn voor Bob de Jong om uiteindelijk dan toch... door die, ja, die veelvraad door Kramer opgevreten te worden op die 5 kilometer? <laughs> nou ja, Bob, ik ken Bob natuurlijk al heel lang. Bob is lang uh, teamgenoot van mij geweest... Want dat vergeet heel van mensen. Hoe lang Bob al rondrijdt, ja, dat is ongelooflijk knap. Ron Mulder had het er net over die rijden. Over tien jaar rijdt hij nog rond. Uh... Ja, het knappe is dat Bob alleen maar beter wordt. Uh, dat is ongelooflijk. Hij reed natuurlijk, toen ik Olympisch Goud won in 1998... toen won hij al zilver achter mij. Toen was hij natuurlijk nog heel jong. Alleen zo lang rijdt hij al mee. En dat is, dat is ongelooflijk. Maar het probleem is heel vaak geweest... dat Bob ook heel vaak achter mij tweede is geworden. Toen net hij wel eens een aantal jaar had dat je niet... Zo'n overheersing had van iemand, maar nu heb je weer zo'n overheersing van Sven, wordt hij weer vaak tweede. Maar toch blijft hij altijd doorgaan en doorgaan en doorgaan. En pakt ze prijzen tussendoor wel gewoon. Want hij heeft natuurlijk, als hij vandaag wint, wint hij ook voor zijn zevende keer een wereldtitel afstanden. Dat ja. is een record dat jij in handen hebt. Ja, toch? dat klopt. Uh, gisteren ah. heeft uh, Sven het gematcht. Dus uh, vandaag kan Bob het ook matchen. Maar als je ziet hoeveel medailles dat hij in totaal heeft, heeft gewonnen, op een, op een, dat is gigantisch. En dat zijn dingen, ja, dat is super knap als je dat zoveel jaren kan en eigenlijk nog na je dertigste alleen nog maar beter ben geworden... Ja, dat, dat is redelijk uniek. Dat, dat, dat kom je eigenlijk niet tegen. Maar toch, hè, zou het hem steken dat hij die, twee, die wereldtitels van vorig jaar... dat hij die gepakt heeft in een kramerloos jaar? Nou ja, ja euh, Toen zei hij ook heel terecht, je moet het pakken wanneer je pakken kan. En als er iemand niet is, dan is hij er niet. En dat staat later niet in de boeken, van oh, Sven was er dat jaar niet. Nee, zo werkt het gewoon. Je moet het gewoon pakken wanneer je pakken kan. En hier ook. Hij, hij uh, gaf alles. En het probleem is met hem soms dat hij, uh, dat hij natuurlijk in het begin uh, niet super hard kan aangaan. Want, het is een diesel, hè? Ja, maar hij heeft ook niet die, die sprint aanleg om zo hard weg te gaan. Uh, ja, dat mist hij dan net. Maar aan de andere kant reed hij gisteren een puikenrit echt gewoon verschrikkelijk goed. Maar ja, dan heb je net iemand die beter is. Uh, vaak is dat bij mij ook zo geweest in het begin van zijn carrière. Zo uh, so is het, zo so be it. En hij heeft wel zijn kwaliteit op de langste afstand daar heeft hij ook al heel vaak zegen gevierd. Dus uh, vandaag heeft hij ook een hele goede kans. En toch, hè? ook hier de concurrentie. Maar goed, dat is maar gelukkig ook, die is sterk. Uh, concurrentie ook uit eigen land. Jorrit Bergsma heeft hele mooie dingen laten zien. Wat verwacht jij ervan? Nou ja, ik denk uh, als ik het zo zie. Dan denk ik van... Uh, Jorrit uh, heeft in het verleden uh, natuurlijk laten zien... dit jaar hele goede ritten te rijden. Uh, ik denk, uh, Jorrit rijdt een rit voor Bob. Wat gunstig is voor Bob. Ja, Want hij kan zich eh, als hij ziet wat hij voor tijd rijdt, dan kan hij zich daarop richten. En ik denk dat Bob ook nu, uh, en dat is ook een van zijn krachten nu... dat hij het hoofd koel cool kan houden, ook als hij de favoriet is. Vroeger had hij daar nog wel eens moeite mee. En dan sneeuwde hij daar en onder en kon hij daar helemaal niet mee om. En nu kan hij dat gewoon heel goed. En ik denk ook uh, dat je daardoor, ja, als je een tijd ziet... Dat hij daarop kan richten. Alleen het enige wat, wat een probleem zou kunnen geven... is als Jorrit een hele naar de tijd rijdt. Als hij bijvoorbeeld 12, 48, 49 gaat rijden. En Bob volgend jaar natuurlijk ook met WK in zal rijden. Dan weet hij dat hij ergens bijna weinig ruimte heeft. Maar als hij rond de 13 minuten gaat rijden... dan denk ik dat het voor Bob geen probleem moet zijn. We gaan het straks allemaal zien. Jij blijft trouwens hier lekker zitten. Tot en met de laatste meters op die 10 kilometer. We gaan nu luisteren naar muziek, naar Jewel. a homeless man pulls out a roll says it's on him the mayor has no cash he said he spent it dat is Jewel met Stand Johnny Romme die inmiddels de koptelefoon heeft afgezet en in gesprek is met Tom Boot. Ton, straks dan gaan we verder met het Sportforum. Duurt nog eventjes. Uh, Johnny, zo meteen uh, die 10 kilometer. Ja, we krijgen nu de vijfde rit. Ja, het is allemaal nog een beetje wachten, hè? Hoewel, Koek zo meteen? Ja, maar ik denk dat Koek geen 10 geen kilometer rijder is. Ik denk dat hij uh, die heeft een typische techniek voor een middenafstand. Dat is 1500 en 5 en, en kilometer. Ja, hij rijdt wat te zwaar. Van, van 10 kilometer. Je moet wat losser kunnen rijden. En dat, uh, dat zie je een beetje met zijn slag. Daar zit niet die ontspanning genoeg in om, om een 10 kilometer echt goed door te kunnen rijden. Dus hier komt het grote gevaar niet uit. We gaan er trouwens heel even uit hier uh, terwijl er zometeen gestart gaat worden. Want we gaan naar het journaal van half drie. Hier is Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En een gewelddadige overval op donderdag in Rijswijk was vermoedelijk bij de bekende ondernemer en paardenfokker Wim Zegwaard. Dat meldden goed geïnformeerde bronnen. De slachtoffers werden door twee mannen vastgebonden en daarna werd de villa twee uur lang doorzocht. Wat ze hebben meegenomen is onduidelijk. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan nou, en verkeersinformatie: files op a 4. Daarna richting Amsterdam bij Zoeter 4 kilometer. En verderop bij knooppunten Nieuwe Meer, 4 kilometer na een ongeluk. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A10 richting Zaanstad afgesloten. Op de A10 zelf, de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en de Koentunnel, 5 kilometer. En de andere kant op tussen Kadoelen en knooppunt Koenplein, 2 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. Het verkeer gaat in beide richtingen bij de Koentunnel door dezelfde tunnelbuis. Door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij het Gouwe Aquaduct, 4 kilometer... Op ta 16 Breda Rotterdam in beide richtingen bij de Van Brie Noordbrug 4 kilometer. En door werkzaamheden op ta 27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knopend Rijnsweert 2 kilometer. Sportradio. Vier minuten over half drie. We zijn over de helft van de tien kilometer. Want de vijfde rit is inmiddels begonnen. De rit tussen Jonathan Cook en Marco Weber. Er bewennen maar Sebastian Timmerman. Er moet waarschijnlijk wel de snelste tijd tot nu toe uit gaan komen. Ja, dat uh, verwacht ik wel. Uh, op naam van Jonathan Cook. Maar misschien dat uh, Marco Weber ook dit uh, ook uh, sneller gaat rijden dan die 1321 van zijn landgenoot Moritz Gijs rijden. Want het is toch wel een tijd waar Weber dit seizoen al sneller of al onder is gedoken. snelste seizoenstijd van Jonathan Cook reed hij op 3 december van het vorige kalenderjaar hier in Ereveen. 13.11.57. Dat ja. is toch geen, geen verkeerde tijd. Marco Weber deed er bij diezelfde wedstrijd, ook op 3 december... Uh, deed hij er uh, bijna zes seconden langzamer over. 13 -17 03. Op de baan ligt Jonathan Cook aan de leiding. We hebben twee kilometer afgelegd. En Jonathan Cook rijdt ook sneller. Twee seconden zo'n beetje sneller dan uh, Maurits rijden was... in deze fase van de wedstrijd. De snelheden liggen ook allebei zo'n beetje gelijk met elkaar. Dus wat dat betreft heeft Cook op dit moment een redelijke marge opgebouwd, Erben. Ja, inderdaad. En uh, uh, Jonathan Koek Cook... Nu ook heeft hij, zal vanaf nu al die race helemaal alleen moeten maken. Hè. De, hij heeft een voorsprong op de Duitsers. en dat is een groot nadeel wat uh, Jonne van Koek heeft ten opzichte van de Nederlanders. Want die hebben allemaal prachtige ritten, die gaan elkaar opslepen naar een fantastische eindtijd, maar hij moet alleen en gisteren op die 5 kilometer. Reden hier een fantastische 5 kilometer. Hij was ook de enige die helemaal alleen reed. En daar uh, werd hij uiteindelijk derde op en kreeg hij een uh, medaille die hij inderdaad verdiende. Want Jonathan Cook is toch wel weer terug. We maakten kennis met hem een aantal jaar geleden eigenlijk in het Olympische seizoen. Toen hij uh, al deel uitmaakte van de ploeg die bij de Olympische Spelen het zilver pakte, de Amerikaanse achtervolgingsploeg. Ze verloren toen van de Canadezen in de finale. Toen werd hij achtste op de 10 kilometer. Maar belangrijker. Kort daarna werd hij tweede op het wk allround En maakte hij het Kramer heel erg moeilijk. Kramer moest toen diep gaan om de wereldtitel te pakken. Op de baan is hij in de afgelopen ronde weer sneller dan Geisreiter was. Hij pakte weer een halve seconde bij. En dus is Jonathan Cook op dit moment 3 seconden en 23 honderdste van een seconde sneller dan de Duitser. Hij rijdt nu trouwens dus ook tegen een Duitse Marco Weber. Ja. En die rijdt op een meter of 20. 25, zo'n beetje, Erben, achter die Jonathan Koek. Ja, maar Jonathan Koek rijdt nu rondjes. De vorige ronde was een rondje 31-2. Er komt nu weer een doorkomst. Een rondje 31-1. En dat zijn ook wel de rondjes die hij moet rijden hoor. Als hij, uh, als hij echt, een, echt een aanval wil doen op die wereldtitel, Want hij is de enige, in mijn ogen, die... Die een Nederlander wel kan weerhouden om hier wereldkampioen te worden. Oké, okay, dat uh, schrijven we op. We kijken weer naar de overkant van de baan. Waar hij uh, de kruising verlaat en de buitenbocht induidt. En Marco Weber, de 29-jarige Duitser, duikt nu de binnenbaan in. Koek weer op het rechterstuk. Eén slag, als het ware, houdt hij die rechterarm van de rug. En dan legt hij die arm op de rug. En maakt hij wat kortere slagen nu op het rechterstuk. En komt hij door met een ronde van 31-3. Twee tienden vervalt ten opzichte van de vorige ronde. Maar uh, wel netjes laag in de 31 seconden. Hij heeft 3600 meter van zijn 10 kilometer erop zitten. En is bijna 4,5 seconden sneller dan Moritz Keijsreiter was in deze fase van de wedstrijd. We hadden er net trouwens een bezoek ook. Ja, hij zit er nog, maar hij heeft geen koptelefoon op van Rintje Ritsma. Die heeft zich in het verleden wel eens vaker druk gemaakt. Dat was in Hamar over openstaande deuren. Maar het viel uh, jouw collega Ritsma uh, meteen weer op. Hè? Dat de deuren openstaan ja. hier in Tijalf. Maar wat kan jij als oud-schaatser oud uitleggen wat dat voor invloed kan hebben... Op op zo'n wedstrijd? Nou, het klimaat, uh, er is 2 miljoen euro geïnvesteerd in de klimaatbeheersing in Tielf. Dan moeten de deuren wel dicht. En ik tel nu eventjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deuren staan gewoon wagenwijd open hier in Tielf. En dat is gewoon niet, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat mag niet met zo'n groot sportevenement. En zo meteen, want nu lopen die Nederlanders allemaal nog naar binnen en naar buiten. En vinden ze, kijk eens eventjes, is het interessant? Nee, het is nog niet interessant genoeg. We gaan naar buiten en lekker in de zon zitten. Zo meteen rijden de Nederlanders. Dan zit iedereen binnen en dan gaan die deuren dicht en dan heb je daar gewoon voordeel van. Andere omstandigheden, maar wat is dan dat voordeel wat je daarvan hebt? Nou, het voordeel is, het doet gewoon, gewoon iets met de lucht. Als je kijkt, het ijs is min 8 graden. Boven op het dak is het 40 graden. Dus die lucht, het is heel moeilijk om die lucht constant te houden. En als er circulatie komt van de lucht, dan komt die warme lucht over dat ijs heen. En dan slaat het aan. Dan, dan wordt het ijs, dat, dat, dat vriest dan een wind op. En dan wordt het ijs langzamer. Voorlopig uh, rijdt Jonathan Cook rustig door. Hij is bijna op de helft van de 10 kilometer. Want hij heeft er 4800 meter zojuist op zitten. En heeft zijn voorsprong op het schema van Moritz Geisreiter. Openslaan de deuren of niet, wel uitgebreid na 6 seconden en twee van een seconde. Ik kan bijna zeggen, het is toch geen open deur, hè, wat jullie daar intrappen. Maar, Gianni uh, Romme, want jij reageerde daar meteen ook wel even op. Jij zegt, ja, die deuren daar aan de bovenkant, prima allemaal. Maar wat veel belangrijker is? Nou, je hebt de bovenkant, uh, daar zit vaak de warme lucht. Die trekt omhoog. Kijk, die trekt daar wel een beetje naar buiten toe, maar... Uh, waar Rintje het toen vooral over had, was de deuren bij de Zamboni. De grote openslaande deur bij de Zamboni die stond dan open. En ik heb dat zelf ook wel eens gevoeld als ik aan het trainen was. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een soort trekwind. Hm. En die trekt dan in één keer naar buiten toe. En dat kan heel negatief zijn op, op het rijden. Dus vooral beneden als er een grote deur open staat, heb je een groot probleem. Boven is dat meestal niet zo. Dus die deuren waar de mensen nu zo'n beetje in en uit lopen, want ja, geef ze eens ongelijk? Ja, dat kan je toch niet tegenhouden. Maar ik denk niet dat dat het grote probleem is. Ik denk dat het meer beneden is als het daar aan de gang is. Oké, okay. nog even over, uh, ik zeg net, geef ze eens ongelijk. Uh, ja, de meeste mensen zitten hier toch. Ze wachten allemaal op die paar laatste ritten uh, op de Nederlanders. Zojuist heb ik het er met Ronald Mulder over gehad. En uh, die zegt ook van ja, er moet toch iets gaan gebeuren aan die 10 kilometer. Nou ben jij een man van de 10 kilometer... Vind jij dat die 10 kilometer eruit moet? Of nee. dat er iets moet veranderen? Eruit zeker niet. Want ik denk ook, uh, als we naar de laatste Wereldbeker keken... De, de, op de zaterdag was het de drukste. Dat was ook vooral om de 10 kilometer. Mensen willen toch die ritten zien. Maar we winnen, hè? We winnen. Ja, maar dat is ook het chauvinisme wat we hebben natuurlijk. Maar aan de andere kant ook... Kijk, als, als we het over mondialisering van de sport hebben... dan kan je zien op een middenafstand kunnen heel veel landen mee. Maar waarom niet op een 10 kilometer? Want ik kan me niet voorstellen dat een uh, Amerikaan anders gebouwd is fysiek gezien... Of een, of, een, of een Duitser of een Japanner, Japaner misschien nog wel een beetje. Maar dat die een 10 kilometer niet zou kunnen leren rijden. Maar een, een, een 10 kilometer is gewoon een vreselijk moeilijke afstand. Want het is misschien wel de, de afstand waar je het minste talent voor moet hebben. Maar je moet wel zo spijkerhard in je kop zijn. Want het doet zo vreselijk zeer. Dat, nou, na vijf, zes rondjes voel je al in je benen van nou, ik ben al begonnen. Maar dan staat er nog eh, dik twintig ronden op, op bord of 19 ronden. En dat is niet eenvoudig. Maar Johnny, fysieke aspecten dan zeg jij, dat hebben ze in het buitenland wel. Ze hebben mannen die dat zouden kunnen doen. Ik kan me voorstellen, mentale aspecten moet je mentale mannen zeg maar, die dat kunnen, moet je ook kunnen vinden in het buitenland. Maar is de belangstelling gewoon veel te laag misschien? Eh... Ja, dat, dat vraag ik me wel eens af. Dan denk ik mezelf ook op, op een 10 kilometer kan je eh, een gouden medaille winnen. Op een, op een speler bijvoorbeeld. Eh, Amerikaan bijvoorbeeld is is heel gericht op een spelen. Uh, het viel mij ook inderdaad daarin altijd wel op... dat ik dacht met mezelf, ja, ze zijn wel beter... op een lange afstand uh, tijdens het spelen. Maar het is ook niet dusdanig dat ze in één keer dan bovenaan staat. Chad Hedrick was een beetje een ander verhaal... maar wel bijvoorbeeld een uh, Derek Parra... had eigenlijk nooit in de aangroep gereden op de vijf kilometer... en in één keer wint hij een zilveren medaille in Salt Lake op de vijf kilometer. Dus je ziet wel dat die focus wel zo kan zijn... Maar waarom dat het nou eigenlijk, dat mensen het niet uh, standaard kunnen. Dat, dat, dat, ja, dat kan me niet voorstellen dat onze fysieke achtergrond. dat de Nederlander of door onze prestatiedichtheid die we in Nederland hebben. dat we daardoor zoveel beter zijn met 10 kilometer. Dat kan me, me eigenlijk niet voorstellen. Ron Mulder zegt ook: de interesse is er gewoon niet in het buitenland. Men vindt het ja, net zo interessant als het zien groeien van gas. Ja, maar wat is interesse? Kijk, ik denk ook dat, dat een interesse. Nederland is geïnteresseerd in schaatsen. En de rest van de wereld is er niet zo geïnteresseerd in. En Noorwegen nog wel. Maar als je in Amerika komt, dat is het een kleine sport. En wat je dan ook doet, of dat je nou 1500 meter hebt of 10 kilometer. Ja, dat is dan niet zo. Uh... En dan denken ze misschien nog hoe korter, hoe spectaculairder. Misschien. Ja. Ik, heb het ik zou het eens na moeten vragen, een keertje aan de coaches, hoe die beleving is. Want dat is een beetje natuurlijk de, de vraag. Hè? De, de beleving begint eerst. En bij ons is die beleving, dat bij ons zit het in het bloed. Ja, 10 kilometer zit in ons bloed, klaar. Dat is zo, we hebben altijd kampioenen gehad. Het begon vroeger al met Art en Casey. En, en het is altijd doorgegroeid. En wie weet vandaag uh, Jorrit en Bob, uh, Sebastian en Erwin. Jonathan en Marco kijken nu naar Jonathan en Marco op de baan. En uh, Jonathan is een Amerikaan, dus die Jonathan Cook. Ik had gehoopt, eigenlijk wel, ja, omdat ik dat wel leuk vind voor, voor een verrassing, voor de spanning ook dat hij het de Nederlanders uh, hier moeilijk zou kunnen gaan maken. Vandaag, gisteren derde op de 5 kilometer. Maar Erben, we concludeerden net al een beetje, dit is niet de rit van een wereldkampioen. Hè? Nee, het is een hele keurige rit. Deze jongen rijdt alleen maar rondjes 31. Dat is hartstikke goed. Maar het is niet iets waarvan Jorrit Bergsen, nou echt, uh, echt, uh, echt, uh, ja, dat ik denk van, oh, dit, dit, dit kan ik niet. Hij blijft nu iedere keer 5 seconden sneller dan Geisreiter. Zal Dat uiteindelijk... is te weinig hè? Zal, ja, wordt weinig. Misschien komt hij nog een klein beetje bij in de laatste ronde. Maar dan zal hij een tijd zo rond de 13, 15 rijden. En ja, dat is niet hard genoeg. Deze 22-jarige Amerikaan dus die uh, dit seizoen hier in Ereveen al 13, 11, 57 reed tijdens uh, de wereldbekerwedstrijden. Maar nu niet, ook niet aan die tijd uh, gaat komen. Zal ze een beetje gaan uitkomen rond de 13, 15, 13, 16. Zo'n beetje als we het nu inschatten. Heeft dadelijk nog drie ronden te rijden. Rijdt daarvoor nog wel steeds behoorlijk volle tribunes. Er gaan dan wel mensen naar buiten toe. Maar er blijven toch ook genoeg mensen zitten om de niet-Nederlanders aan te moedigen. Armen weer op de rug. Valt ze nu nog wel een beetje voorover. Met het bovenlichaam mond open. Knokkend tegen de verzuring. Laatste drie ronden ingegaan. Maar wel weer een rondje 31-6 Erben, het blijft vlak. De ronde ja, hij rijdt ongelooflijk vlak. En ik denk dat hij de laatste ronde nog wel iets... Hij ziet er technisch nog steeds heel erg goed uit. Maar het is echt een 5 km rijden. Hij heeft de afgelopen jaren heeft hij heel veel gestudeerd. Hij heeft het eigenlijk een gaat een klein beetje later versloffen. Hij heeft het nu weer opgepakt, maar hij is nog niet goed genoeg om die 10 km te rijden. Ik vergelijk hem een klein beetje met Sven Kramer, die er ook even uit geweest is. Hij kan wel een goede 10 km rijden, maar daar moet je gewoon heel veel voor trainen. En hij heeft op dit moment gewoon nog te weinig getraind om echt een, een hele harde 10 km te rijden. Maar hij, blijft hem, hij denkt wel dat hij gevaarlijk is voor de komende twee jaar. Want hij heeft gezegd, de komende twee jaar ga ik alles zetten op Sortie. Sortie waar volgend jaar de weken afstanden plaatsvinden. Maar natuurlijk veel belangrijker over twee seizoenen de Olympische Spelen. Morgen ook een belangrijke dag nog voor Jonathan Cook. Want dan staat de ploegenachtervolging op het programma. Amerikanen zijn titelverdedigers. en Zij gaan het dus morgen opnemen. Onder andere tegen de Nederlandse ploeg. En deze Jonathan Cook ja. maakt ook deel uit van de Amerikaanse ploeg. De laatste ronde is die ingegaan. En hij rijdt een ronde weer van 31,4 seconden. Er ben de voorsprong dik boven de 7 seconden. Ja, dan zal hij uitkomen denk ik op een tijd van rond de 13,12, 13,13. En hij uh, versnelt nog eventjes, één keer extra door. Door, dat, door die laatste vloog, dat het altijd oranje publiek is. En dat vinden die Amerikanen mooi hoor. Die Amerikanen willen heel graag hier komen. Komt hij uh, inderdaad, richting de streep? Nog 50 meter, nog een paar meter. En hier komt de snelste tijd aan. Hij rijdt uh, zo'n anderhalve seconde boven zijn persoonlijk record. Hij komt uit op 13-12-66. Snelste tijd is nu voor Jonathan Cook. Uiteindelijk bijna 8,5 seconden sneller. Dan Moritz Gijsrijder was. Marco Weber komt nu ook richting de streep. Schopt zijn schaatsen naar voren. Maar de schaats blijft wel nog contact houden met het ijs. En dat uh, moet ook. Anders is de kickfinish. 13, 28, 44 voor hem. Voorlopig vinden we hem terug op de derde plaats. We de hebben vijf ritten gehad. Gaan richting rit 6. En dat wordt ook weer, Erben, een interessante rit tussen Alexis Conté en Bart Swings. De Fransman tegen de Belg. Waar zie jij Conté en Swings zo'n beetje ja, rond? Alex Alexis daar wachten we. Het hele jaar al veel van, maar ja, ik denk niet dat hij uh, uh, de tijd van Jonathan Cook gaat halen. Maar hij zal misschien rond de eindtijd van 13.20 uitkomen. Ik ben, ben eigenlijk meer benieuwd naar Bart Swings. Bart Swings heeft gewoon een goed seizoen en er zit een enorme goede progressielijn in. Bart Swings bracht Belgisch record dit seizoen hier in Ereveen op 13.21.44. Dus dat is nog wel 9 seconden langzamer dan de tijd van Jonathan Cook. En de snelste seizoenstijd van Conté is 13 14, dus die zal ook sneller moeten rijden dan dat hij in december deed. Wil die de tijd van Jonathan Cook gaan verbeteren? Nou, 13 12 66, dus de snelste tijd tot op dit moment. Jonathan Cook, uh, Johnny Romme, ja, jij gaf eigenlijk van tevoren al aan, hè, van dit is niet uh, de grote bedreiging voor de Nederlanders. Nee, normaal gesproken niet. Kijk, hij reed een hele nette rit. Wat uh, Erben en uh... Of wat Erben zei, het is een heel vlakke rit en dat doet hij heel goed. Half seconde boven zijn PR is ook niet slecht. Natuurlijk. Nee, daarom, kijk, als je, als je een tijd rijdt net boven de 13.10... dat is gewoon een hele nette tijd, dus een je niet die, die al. Alleen, uh, ja, echt voor de winst. Uh, ja, het hangt er een beetje vanaf uh, wat de nummer 3 doet. Maar normaal gesproken zitten de, de drie mannen... die op het podium komen uh, toch altijd rond de 13 minuten. En dan kom je dus toch tekort. Even een zijsprongetje. We keken net allebei tegelijkertijd naar uh, de gang... Die, uh, laten we zeggen, de catacombe hier verbindt met, uh, met de hal zelf. En dan zagen we iemand staan ja, waarvan wij eigenlijk tegen elkaar zeiden... die zou daar nu op dit moment helemaal niet moeten staan. Gerard Kempkers, de coach van TVM. 10 kilometer, geen rijder in de baan. Hè? Nee, ja, kijk, uh, normaal... Uh, Gerard is natuurlijk de, de, de coach van de grootste ploeg in Nederland, TVM. En ja, ze hebben natuurlijk uh, een aantal goede rijders daar. En ook op lange afstand. Want uh, Sven is niet de enige die daar rondrijdt... die een goede lange afstand in de benen heeft. Ook een... Uh, dat hebben we gisteren gezien. Jan Blokkenhuis heeft een hele goede lange afstand in de benen. En uh, de geblesseerde Wouter Oldeheuvel heeft dat ook. Hij heeft ook in het verleden wel laten zien dat hij gewoon goede tijden kan rijden. met 10 kilometer. Maar Wouter is nu geblesseerd. En uh, Jan, ja, die heeft zich niet geplaatst. Dus uh, wat dat betreft is het ook wel een beetje ja, een teken aan de wand. Dat je zegt van het specialisme uh, wordt bijna nog wel verder doorgetrokken. Dat je zegt van uh, de marathonreis van de bandploeg. Ja, zijn zo vreselijk goed nu op de 10 dat de lange baan, echt de lange baan schaatsen dat er eigenlijk niet aan te pas komen. Dus je zou bijna gaan zeggen van ze zouden allemaal moeten gaan marathon schaatsen Ah nee, dat denk ik niet, want het, het feit is, iedereen heeft zo zijn specialisme. En ik denk ook dat uh, wat we toen, wat we vroeger hadden, was echt 5 en 10 kilometer. kon je beide heel goed doen. Bob de jong is nog steeds een voorbeeld daarvan. En ook Sven is daar een voorbeeld van. Alleen uh, je ziet toch ook een, een, de, de, de, de gader erachter. De, de jongere lange baanschaatsers, dus een uh, Jan Blokhuizen, Koen Verweij, uh, Wouter Oldeuvel... dat zijn jongens die kunnen al wel een hele goede vijf rijden... maar de tien, daar kan wel eens zo uh, een probleem worden... dat ze ook een hele goede vijftienhonderd meter kunnen rijden... maar daardoor de tien wordt wat lastiger. En dan zie je dat marathonrijers marathonrijders dus net een wat extra uh, ja, uh, inhoud hebben... waardoor ze die tien beter door kunnen komen. Zit het hem alleen in die inhoud? Zit het hem alleen in dat marathonschaatsen? Of zit het hem ook bijvoorbeeld in de begeleiding? Uh, iedereen praat altijd over uh, Jillet Anema. Hè, de man met de pet. Uh, het geheim van Jillet Anema. Bedoel, is er iets in die trainingsmethode dat anders bijvoorbeeld is dan bij TVM? Nou ja, natuurlijk. Jilert zal, zal anders trainen. Maar Jillet is ook heel lang al, al binnen het schaatsen uh, actief. Hij heeft natuurlijk uh, jarenlang ook met Trinkje Ritsma gewerkt. Dus ja, hij, hij is, uh, weet van de hoed en de rand. En uh, hij heeft nu een ploeg in de marathon die heel goed draait. Uh, ook op de, op, de, op de marathon zelf, want ze winnen daar natuurlijk heel veel wedstrijden. Uh, dat is een unieke ploeg die heel goed bij elkaar komt. Hij laat daar zijn dingen op los die gewoon kloppen. Want anders uh, kan het niet dat ze zo goed rijden. En of dat nou dat de, de beste weg is, of de, het klopt bij elkaar. Daarom zeg ik ook altijd, ik praat niet over een goede coach en een slechte coach. Het moet kloppen. Het puzzeltje moet, uh, moet vallen met elkaar. En het is meer een constatering van me, uh, zoals ik dat nu zie dat het specialisme eigenlijk nog meer doorgevoerd wordt, zelfs tussen een 5 en een 10. En uh, gisteren gaf, uh, ik zag, of, of vanmorgen zat ik een, een stuk in de krant te lezen over Sven... dat hij zei van, ja, het orandschaats is zo moeilijk, maar daarom dusdanig zo mooi... want als je een 36 laag wil rijden en je wil 13 blank rijden, dat is niet het meest eenvoudige. Dat, dat, dat matcht bijna niet met elkaar. Want als je het ene iets beter wil gaan doen, gaat het aan de andere kant een probleem worden. Ja, dat dus is het tunen een... van de machine eigenlijk, Juist, hè, je moet doen. Als je de tuning van de machine zo dusdanig toepast, dat je sneller wordt op een korte afstanden, kan dat wel eens heel nadelig worden met 10 kilometer. Dus daarom is het heel moeilijk. Inmiddels zijn de volgende mannen weer van start gegaan. Sebastian zei het net al, Alexis Contain, de Fransman tegen de jonge Belg. Want hij is pas 21, Bart Swings. Hoe staan ze ervoor? Afkomstig uit Leuven, die Bart Swings houder van het Belgisch record tegenwoordig op de 10 kilometer. 13.21.44. Overigens nog geen houder van het Belgisch record op de 5 kilometer. Dat staat ook na dit seizoen nog steeds op naam van de schaatsbelg Bart Veldkamp. Hoe staan ze ervoor? Nou, ze zijn allebei langzamer dan uh, de tussentijden van Jonathan Cook. Alexis Conté. de 25-jarige Fransman, gaat op de baan aan de leiding in dat uh, voornamelijk witte pak van uh, de Franse ploeg. Hij rijdt voor de commerciële ploeg van uh, Pieter Muller, het CBA-team. En heeft trouwens in het verleden ook marathons gereden. Eerst als B-rijder, ja. daarna als A-rijder. Sterker nog... In het seizoen 2005-2006, alweer zes jaar geleden dus, won hij nog twee wedstrijden ook in het uh, marathon circuit, Maar daarna dus meer lange baan ook gaan rijden bij de Olympische Spelen. Op deze afstand toch nummer vier geworden op de 10 kilometer. Dus Erben, die Alexis Contain moet zo'n 10 kilometer goed kunnen rijden. Ja, maar dan moet hij wel iets sneller gaan rijden dan dat hij nu doet. Want op dit moment is hij ruim 7,5 seconden langzamer dan Jonathan Cook. Um, en Jonathan Cook reed een hele vlakke race. Hij had één rondje. 32 en voor de rest allemaal rondjes 31. Dus als je het dan nog tijd wil terughalen en dan moet je moet 7,5 seconden goed maken, dan moet je op een gegeven moment 30 gaan rijden. En ik, zoals het er nu naar uitziet, denk ik niet dat dat gaat, gaat gebeuren. Dit is het uh, eerste seizoen van die commerciële ploeg van, ja. uh, van Pieter Muller. Uh, er is vooral in Noorwegen behoorlijk wat kritiek op vanwege Bukko natuurlijk. De Noorse hadden graag gezien dat Bukko het beter had gedaan in dit seizoen dan dat hij het heeft gedaan. Maar als jij niet alleen naar Bukko kijkt, maar ook naar de andere rijders. Bijvoorbeeld ook Contain, die ook deel uitmaakt van die ploeg. Wat, wat is dan jouw oordeel over dat eerste seizoen ja. van deze ploeg? Ik denk dat het, uh, uh, als je kijkt, uh, het kan heel erg goed, goed, goed werken. Als je echt een blok gaat vormen en je gaat er echt voor, voor elkaar staan. Maar ik heb niet echt het gevoel dat het echt een heel goed team is. Dat ze echt heel sterk zijn, sterk in de schoenen staan. En dat ze zeggen van, wij van dit team tegen de rest van de wereld. Ik denk dat uh, Harvey is ook een twijfelaar hè? Die, uh, die, die staat wel achter Pieter Muller, Maar hij is natuurlijk ook wel afhankelijk van, van, van die Noorspot. En ik denk dat dat soort dingetjes. Nou, dat gaat op een gegeven moment gaat gewoon een, een beetje knagen aan je. En dan uh, dat, nou, dat is, dat, dat is gewoon niet goed. Het Bukkoe rijdt strakjes in de laatste rit tegen Bob de Jong. En het feit dat we daarover kunnen praten en eventjes onze ogen wat dat betreft van de baan afhaalden zegt wel genoeg over deze rit. Want het is een beetje tegenvallende 10 kilometer tot nu toe tegenvallende rit van Conte en Bart Swings. Het verschil onderling is niet groot. is maar een paar meter in het voordeel van Alexis. Conte die nu wel terug is gegaan de 31ers in. En Erben nu dus aan het versnellen is gegaan. Want de afgelopen ronde, en dat was de ronde na de 4800 meter toe, ging dan een seconde snel. ...dan de ronde daarvoor. Hij passeert nu Pieter Muller en duikt aan de overzijde. De buitenbocht in betekent dat Alexis Conter er 5 kilometer op heeft zitten. En hij is dus over de helft. Denk je dat hij die versnelling door kan trekken? Nou, dat zal wel moeten. Het verschil is halverwege de koers 10 seconden op Jonathan Cook. En Jonathan Cook reed allemaal rondjes 31. Het is heel belangrijk wat, wat hij nu gaat doen. Hij komt nu in een rondje door... Van 32-5. Ja, dan verliest hij gewoon weer, met, weer met de, in deze in ronde. Dat is gewoon niet goed. Hij was vijfde gisteren op de 5 kilometer. Daar werd Bart Swings trouwens tiende op. Maar Bart Swings gaat dit moment op de baan aan de leiding. Duikt er aan de overzijde, de buitenbocht weer in. Alexis Conté gaat via de binnenbaanbal in de buurt komen. Maar het feit dat Swings zo goed mee kan met Conté zegt ook wel genoeg over het rijden op dit moment van Alexis Conté. En Pieter Müller dus daar aan de overkant van de baan. We zien hem nu weer teruggaat richting de kruising. Als coach van Alexis Contain. Staat hij er straks ook weer bij Bukkel? Want er is veel over te doen, hè, Jarny? Nou, ik denk nog niet dat hij er staat. Uh, ik had wel ergens iets gehoord van uh, dat hij het gerechtelijke aan wil vechten. Ja, maar ja, Want, dat is te laat, hè? Uh, ja, dat is natuurlijk niet te laat. Het, uh, het is ook wel vrij logisch dat de Noorse Bond uh, hem niet gelijk toelaat. Uh, zeker de, gezien de geschiedenis wat er is gebeurd. En hoe uh, hij uh, de, ja, de Noorse Bond eigenlijk verlaten heeft. Uh, snap ik wel hoe, dat, uh, ja, hoe die verhoudingen daar liggen. Alleen, uh, ja, wat net Erben zei, je moet wel een beetje rust hebben rond iemand... En als er altijd een bepaald soort strijd is, uh, van ja, dat dat niet lekker loopt. Ik heb niet de indruk dat, uh, dat uh, Havard dat heeft. Want als ik zie hoe goed dat hij gewoon met de Noorse uh, teamgenoten van de nationale ploegen omgaat... is dat toch gewoon heel relaxed en, en zoals het eigenlijk ja, ja. gaat. Dat zie ik niet, dat daar dus jij hebt is. het idee dat hij zich weinig aantrekt van alle fus die er met name rond Bukko uh, is? Ik zie niet dat er, dat er echt zoiets van een, een tweespalt of, is. Ontnullen on natuurlijk. Ja, maar ja. ik zie dat, niet dat er een tweespalt is. Dat de dat die, dat, dat die jongens niet met elkaar omgaan of dat ze niet met elkaar. Nee, eh, tegendeel. Ze, ze, ze, ze doen eigenlijk alles met elkaar en ik zie niet dat daar er ergens een. Uh... Ja, een strijd is of zo, nee. Zeg, ik vind het ook wel eens interessant om te praten over jou. Want we hebben het natuurlijk allemaal over coaches die wel en niet uh, langs de baan staan. Je had toch ook dolgraag hier gestaan, hè? Nee, ja, goed. Uh, ik, ik wil mijn rijers natuurlijk beter maken die ik in Italië heb. Alleen, uh, ja, je moet, uh, je moet daar ook de tijd voor hebben. Kijk, ik heb vooral uh, een aantal jonge schaters. Normaal had ik hier uh, best wel met mijn beste rijder kunnen uh, zijn. Alleen Rico Fabrice is gestopt. Uh, de allereerste wereldbeker. Ja, dat was een, uh, een proces... Wat ik al had zien aankomen, het was alleen wanneer de, de, de hij het zelf toe kon geven. En daar kan je hem een schaatser in begeleiden. Heb ik gelukkig goed gedaan, want hij voelde zich er heel prettig bij hoe het gegaan is. Dus uh, dat is voor mij het allerbelangrijkste, uh, dat de schaatser aangeeft dat hij uh, prettig met me hebt sa samengewerkt. Alleen om weer een rijder te hebben van dat soort niveau is niet zo eenvoudig. Dan moet je heel lang aan werken. En ik hoop dat er volgend jaar uh, een van de jonkies toch uh, uh, zich kan plaatsen... op lange afstand uh, voor de weken afstand. Ja, dat zou ja, mooi zijn. proberen eens te vertalen van hoe dat voelt als coach zeg maar, van een ploeg... in het fabrieksloze tijdperk, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is niet eenvoudig. Alleen ik zie er wel uitdagingen. Kijk, het is, het is bij mij altijd zo... Uh, uh, ik zie altijd weer mogelijkheden. Het, het, het, het kan niet, uh, mensen kunnen dat wel eens heel problematisch. Hoor. Ja, het is een ontwikkelingsland of weet ik wat. Maar ik zie altijd weer mogelijkheden. Als ik schaatsers heb en die zijn gemotiveerd ben ik weer bezig om ze beter te maken. En, en dat motiveert me. En op welk niveau ze zijn, maakt me op dat moment niet uit. Want dan denk ik bij mezelf, als iemand gemotiveerd is, wil die beter worden. En natuurlijk is het prachtig als je met een, met een groot kampioen kan werken... of met iemand die echt voor de eerste plekken mee kan doen. Alleen dat is niet voor iedereen gegeven. Dat, dat is iets. Ja, ik heb met Annie gewerkt. Ja, dat, daar, daar ging je bijna altijd voor de winst voor. Ja, simpel. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Je hebt niet altijd grote winnaars... Krijg je wel de ruimte om te doen wat je met ze wil doen, met die jonge jongen? Ja, ik heb uh, zeker wel de ruimte. En het is ook een, uh, ja, een ontdekkingstocht, want het is toch een ander soort land... Uh, waar uh, soms ook een andere cultuur heerst. Ook een, uh, een, een sportbeleving die soms een beetje anders is. Ja, dat moet ik ook leren. Het is nu het tweede seizoen. Ik denk dat ik een uh, hoop geleerd heb nu in de, in de laatste twee seizoenen. En ik denk dat ik daar de, de vruchten voor ga gaan plukken. De komende twee jaar die nu eraan komen richting de Spelen toe... Dat ik met die jonge groep uh, echt kan gaan bouwen. Ik zie dat al aan de rijder die hier nu rondrijdt. Meer Conensi. Die rijdt niet op de 10 kilometer. Maar die heeft de afgelopen dagen 1500 meter gereden. Morgen rijdt hij nog de 500. Die jongen die was vorig jaar nog niks bij een groot kampioenschap. Reden nog niet in de A-groep. Nu rijdt hij constant naar A-groep. Geplaatst voor de Weekersprint. Geplaatst hier voor drie afstanden. Die zit in de lift. Maar die is 21. Dus... Dan duurt nog even. Dus. Ja. Slotfase van de 10 kilometer, content tegen Swings, oh. Erben en Sebas. Oh. Ja, Swings ligt op de grond, die gaat onderuit, net uh, naar de finishlijn. Zie je niet vaak op de 10 kilometer valpartij, maar het gebeurt toch met uh, Bart Swings, die nog uh, twee ronden te rijden had. En hij verlaat ook de wedstrijdbaan, ja. betekent dat het ook gelijk uh, helemaal over en uit is met uh, Bart Swings, ja. Die uh, daar dus, uh, ja, oh. hij uh, zet zijn uh, rechter schaats, eigenlijk als het ware verkeerd neer. En valt dan naar de rechterkant, de balans helemaal kwijt in de boarding. En hij rijdt deze 10 kilometer verder ook niet meer uit. En dus moet Contain het alleen doen in de laatste drie ronden die nog resteren. Want we zaten in de slotfase. Dus het was uh, een ja, redelijk duel om naar te kijken. Tenminste op de baan. Omdat het gelijk opging. Maar beide heren waren veel langzamer. En nu dus Contain nog alleen veel langzamer dan Jonathan Cook was. Al 15 seconden zo'n beetje is het verschil. Tussen de 13-12-66 van Jonathan Cook. En de tussentijden van uh, Alexis Contain. Contain valt uh, toch zwaar tegen. Op deze 10 kilometer hier in 10,5 in Eerveen komt uh, weer door. Ronde tijd voor hem 32,5. lijkt Lecter wel Erben, dat hij het een beetje laat lopen sinds de val van Bart Swings, Want hij is twee ja. seconden langzamer bijna dan toen uh, dan op het moment dat Swings onderuit ging. Ja, want het ging misschien wel niet zo heel erg hard. Maar ze hadden wel een duel. Ze gingen wel continu samen. Re op en iedere keer reden ze hadden echt aan elkaar. En als dan één keer in die laatste om je tegenstander wegvalt, ja, daar schrik je van. En dan denk je van, ja, hoe goed is deze rit eigenlijk? Nou, ik denk ook niet dat hij het gevoel had dat.